The reason for this strange behavior, in expectation's name, we must be working. van Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur. Jordan Durand Durand in de skin trade voor Zandvoort en de regio. En hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Welkom vanaf een zonovergoten gasthuisplein. Heerlijk. En al te... oh, een beetje in de kerststemming hè? Een beetje, een beetje, beetje boel. boel. Ja, het ziet er boel. mooi uit hier. Ja, ze zijn al druk bezig aan het versieren hier in de studio. Ja luisteraars, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd die pen en pep bij de hand. Met de kerstopkomst zijn er natuurlijk weer van allerlei activiteiten in en rond. ...rondom Zandvoort. Half drie, het weerbericht. En zoals Lex van der Hoorn onze enige echte Zandvoortse weerman... ...mij gisteren al voorspelde, zei hij van... ...ik kom morgen niet, want het hoeft niet, want de zon gaat toch schijnen. Nou, en inderdaad, het zonnetje schijnt. Uh, rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de Griekse naam Oezo. Oezo, Oezo, Oezo, Oezo. Oezo? En het gedicht van de week, het zal u niet verbazen... ...staat in het teken van december. En dat is rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt vandaag niet gevoetbald bij het amateurvoetbal. En het zal in ieder bekend zijn waarom er dit weekend niet gevoetbald wordt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het overlijden van de grensrechter vorige week. Dus geen voetbal, maar genoeg ander nieuws en Zandvoorts nieuws. En natuurlijk veel kerstmuziek. Dat dacht ik ook. Zullen we daarmee gaan beginnen dan? Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Met nu kerstmuziek van Melekim. Darling, I think I already have. Yeah. Get it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 Einde. Hmm. Kerst met 2, Toen hadden we weer gezellig, gezellig, het eind van het jaar. Heel veel kerstmuziek, ook op de Soforths radio bij CFM Soforths. Jordan Mel en Kim. En rocking around the Christmas tree En de deze van Rick Ashley. En whenever you need somebody. Gisterenmiddag vond het plaats in Pluspunt, de vrijwilligersdag. En de uitreiking van de prijzen die daarbij horen, Albert-Jan? Ja, en er was ook een, hoe noem je dat, een, een, een kledingsvoorschrift voor onze. Want wij waren ook genomineerd. En onze voorzitter had gezegd van, jullie moeten allemaal in jeks komen van ZFM. Maar die hebben we sinds kort aangeschaft. Dus en toen wij... zaten wij binnen, graadje of 30, graadje met of onze 30, jas aan. Met de jas aan. <laughs> ja, nee, er waren er drie, vreemd, drie uh, clubs uh, genomineerd. Uh, de stichting uh, Vierdaagse, met al zijn vrijwilligers. Meer dan 100 heb ik me laten vertellen. Uh, Dieren Thuis land. ook terechte uh, en uh, terechte. Uh, genomineerde en uh, wij eh uh, zeiden gek ook genomineerd. Maar het is geworden de Stichting de Vierdaagse. Nou, van harte gefeliciteerd van, daarmee. Ja, van harte gefeliciteerd daarmee. En uh, ja, zoals die ene mevrouw die, van de ANBO die vorig jaar de prijs had gewonnen zei van... ja, zonder vrijwilligers dan ligt alles stil en dat, dat kan, kunnen we alleen maar beamen. En uh, het is dit jaar geworden dan de Stichting Vierdaagse. Maar dan ook individuele voor de jonge vrijwilligers. Hè? Ja, ik wil nog even over onze actieve voorzitter hebben. Pieter. Ja, ja, ja die, die, die stond uh, vooraan en die kon gewoon blijven staan. Want hij zit ook bij de Stichting Vierdaagse. <laughs> ja. Ja, klopt. Dus hij wist bijna dat hij in de prijzen ging vallen. Ja, klopt. En uh, zijn dochter die is, die is nog een drijvende kracht achter die uh, Stichting Vierdaagse. Dus het was een uh, stra onder ons. Hier hoor jij <lacht> Mooi, het he? of hoor ik het. En dat hebben ze vanmorgen nog even dunnetjes overgedaan... tijdens ons ochtendprogramma Goedemorgen Zandvoort. Maar goed, uh, nee, winnaar Stichting Vierdaagse. Enorm, niet alleen uh, de, de vrijwilligers die rond het de Vierdaagse evenement... maar je hebt natuurlijk ook te maken met verkeersregelaars. Je hebt met de andere dingen te maken. Dus een heel breed scala aan vrijwilligers van jong tot oud. Dus een winnaar en uh, nogmaals van harte gefeliciteerd namens CFM met de vrijwilligersorganisatie 2012. Maar er waren voor de jongen uh, ook nog individuele vrijwilligers prijzen. Jazeker. Uh, Wederom drie... Wederom drie ge, uh, genomineerd. Uh, daar hebben we Justin Luiten uh, was genomineerd. Roy van Buringen, ons wel bekend, was ook genomineerd. En het is uh, uiteindelijk geworden Heinz Grama. Dus ook namens ZFM Hein van harte gefeliciteerd. Uiteraard. Nou, voor, de, voor de winnaars gaan we gewoon even een lekker plaatje draaien, Albert Jan. Gaan we doen. Wat dacht je van deze? Hier is Amy Stewart en Nak on Woods. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM De gezelligste tijd van het jaar met ZFM. ZFM, ZFM. ZFM. Mee gezongen worden met deze gezellige kerstmuziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Jorne Paul McCartney en Wonderful Christmas Time. Het is bijna half drie. Zo dadelijk gaan we doen het CFM weerbericht, uiteraard voor de komende dagen. Blijven last houden of gezelligheid houden van de sneeuw is maar precies zoals je ziet. Dat hoor je straks, maar eerst nog even een ander bericht. Ja, en Sinterklaas heeft hier net al gelicht. En er ligt alweer wat sneeuw. En mocht u de deur uit gaan, kijk uit. Want de sneeuw is een beetje opgevroren. Dus het kan plaatselijk glad zijn. Maar ja, deze tijd van het jaar is echt... en daarom haal ik het er ook even uit de evenementagenda. En sta ik er even apart bij stil. Want morgen natuurlijk naar alle redenen... om naar alle Sinterklaas-activiteiten... en voor de kerstactiviteiten... een heerlijke winterwandeling te gaan maken. En wel een winterwandeling door de echte... Hollandse Duinen. En morgen namelijk organiseert het IVN zuid kennemerland een winterwandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Dit unieke gebied varieert van hoge duinen tot brede valleien. Van dicht bos tot sompige kanaaloevers... en door bossen, velden en zandverstuivingen. Tijdens de wandeling vertelt de IVN-gids alles uh, over alles wat de wandelaars tegenkomen. Over de vorm van de knoppen van eiken in de winter, over vuurzwammen op abelen over de laatste paddenstoelen van het seizoen... afgesleten schuurplekken op bomen van reeën... en verdorde adelaarsvaren in de winter. Hij vertelt over de damherten en toont een fraai uitzicht op zandvoor. Met een beetje geluk vindt er een ontmoeting plaats met reeën. Watervogels uh, als de krooneend, zaagbek, wilde eend... en roerdomp overwinteren hier massaal tijdens strenge winters. Er is dus genoeg te zien en te beleven... dus doe mee aan deze boeiende reis. De winterwandeling door de Amsterdamse waterleiding Duinen start morgen om 1 uur bij de ingang van de oase en duurt circa anderhalf uur. Deelname is gratis, een toegangskaart voor de duinen is te koop bij de ingang. Meer informatie uh, over het IVN en haar activiteiten vindt u op www.ivn.nl slash afdeling slash zuid activiteiten. Maar in ieder geval morgen om 1 uur een schitterende wandeling... door de Hollandse Duinen. En ik zou zeggen, neem uw fototoestel mee... want er is echt voldoende te zien... tijdens deze anderhalf uur durende wandeling door de duinen. 1 uur start het bij de oase... en kunt u anderhalf uur genieten van een prachtige natuurwandeling. En nog één tip, trek goede schoenen aan hè? Ja, als je gaat wandelen...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 we gaan over you. Are you ready, boots? Start walking. Nog even voor de mensen die mee willen wandelen, wanneer is het? Jan? Morgen, vanaf 1 uur, vanaf start, vanaf 1 uur. uur. En trek goede schoenen aan, hè? Ja, en het, neem Fotostel mee, want het is prachtig natuurgebied en je kan schitterende foto's maken. Zo is maar net. Wat <lacht> gaan, gaan, gaan we doen, Nee, ik moet deze hebben, volgens mij. Inderdaad, het is uh, half drie, tijd voor het uh, CFN bericht. En blijven we een hoop sneeuwen houden of uh, gaat het dooien albertje Nou ja, zoals uh, onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Horme... gisteren al wist uh, mede te delen, zei hij van vandaag gaat de zon schijnen... en heeft uiteraard weer gelijk gekregen. Want het is vandaag prachtig winterweer met veel zon. Pas in de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft droog. De wind waait uit het zuidwesten en in langzaam toe van zwak naar matig. En de temperatuur ligt tot ver in de middag rond het vriespunt. Pas aan het eind van de middag gaan de temperaturen wat langzaam stijgen. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. Mogelijk, mogelijk wordt de regen uh, korte tijd voorafgegaan door smeltende sneeuw. De temperatuur loopt verder op uh, van een graad of twee aan het eind van de avond... naar ongeveer zeven graden morgenochtend. De zuidwestelijke en later westelijke wind neemt toe naar matig in de polder en uh, vrij krachtig aan zee windkracht 4 tot 5. Morgen helaas over, uh, overheerst weer de bewolking en valt van af en toe uh, tijd tot tijd wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden en er waait een vrij krachtige uh, tot krachtige aan en aan zee met een harde westen tot noordwestelijke wind. Zondagavond en maandagnacht is het half tot zwaar bewolkt en vallen er buien. En daarbij kan het ook licht tot hagel komen. De noordwestelijke wind waait onverminderd vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Maandag dan schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook buien. En deze buien kunnen winters van karakter zijn en gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw. De wind waait uit het noorden en is vrij krachtig over land en hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het half tot zwaar bewolkt en er vallen enkele buien. En deze buien gaan steeds vaker vergezeld van sneeuw. De kans bestaat dan ook dat de sneeuw blijft liggen, want de temperatuur daalt naar waarden rond het vriespunt. Tot slot dinsdag dan. Dinsdag zijn er perioden met zon, maar er valt ook een enkele, enkele sneeuwbui. De wind waait uit het noordoosten en is matig tot vrij krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt denk ik dag naar maximaal 3 graden. Dus de komende dagen in het weekend weinig sneeuw... en dan gaat het weer los hè, vanaf maandag. Krijgen we weer sneeuwbuien en de sneeuw blijft mogelijk ook liggen. Wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl... of naar www.meteopagina.nl Dat was het weer.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 Marchado para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él, es solo un corazón con alma de metal, en esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco estaba vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí, ni la distancia enorme puede dividir. Corazón is solo latir. Quizás, si tú piensas en mij, si a nadie tu quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti, la almohada y te echas a llorar.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 Entre inglese y matemáticas, tu padri y sus consejos con monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día no comprenderás quizás si tu piensas. Door het centrum van Sofart heen loopt, hoor je overal gezellige kerstmuziek. want de kerstmarkten en de kerstevenementen. Ze gaan er weer aankomen, Albert-Jan. Ja, en de allereerste waar ik u graag even uw aandacht luisteraars, voor wil vragen. is op woensdag 12 december. Dus woensdag 12 december. is er van half elf tot vier uur een sfeervolle kerstmarkt. op het grote plein De Brink in Nieuw Unicum. Het overdekte plein is prachtig versierd en om vast in de kerstfeer te komen zijn er tal van kraampjes met kerstdecoraties en cadeauartikelen. Er zijn verschillende winkeliers uit Zandvoort vertegenwoordigd en ook de, de, de dagbestedingslocaties van uw unicum, zoals Creatief Atelier, het winkeltje, houtwerkplaats, de werkplaats en lunchroom, bienvenue. Zijn uh, toegankelijk. Om 1 uur is er een optreden van Second Spring. En er is natuurlijk gluwijn en een overheerlijke pannenkoeken. Verder is er om 3 uur een loterij met mooie prijzen. Het adres is Zandvoortselaan 165. En er is een gratis parkeergelegenheid. Dus noteer dit in, in uw agenda. Woensdag 12 december, kerstmarkt in nieuw Inukum. Vanaf half 11 bent u van harte welkom tot 4 uur. En er hoort ook gezellig kerstmuziek bij natuurlijk. Hier is Mariah Carey.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 de jaren 80, ruim vertegenwoordigd bij CFM Zandvoort. Jorda, Phil Collins en Soesoo Studio. Hebben wij een Michelin-ster? Nou, nou de keuken van CFM redt dat nog net niet. <laughs> maar we zijn aardig onderweg, toch? Nee, luisteraars. Maar, maar het is wel zo dat Zandvoort uh, wel, uh, wel uh, in, in, voorkomt in de Michelin-gids. Want onlangs waren natuurlijk weer de sterren uh, van de Michelin-gids vergeven. Maar dat wist ik, dat wist ik ook niet. Uh, daar, als je dus op een gegeven moment. Uh, door Michelin bezocht wordt door een van de gasten... kan je ook in aanmerking komen voor een zogenaamd couvert. En dat is wel in Zandvoort gevallen. En die eervolle vermelding die verdient Evi Restaurants in de Zeestraat... heeft namelijk in de nieuwe Michelin-gids voor 2013... die vorige week het levenslicht zag, een eervolle vermelding gekregen. Tevens werden zij beloond met een couvert. Vrij vertaald een bestekje. Hetgeen staat voor een goed restaurant... Evi Restaurant is nog geen jaar open en dus kan er gesproken worden van een bijzonder resultaat... dat de anonieme inspecteurs van de Franse restaurantgids op waarde wisten te schatten. De Michelin-gids is in feite in Nederland de bepalende autoriteit op het gebied van lekker eten. We feliciteren natuurlijk ook CFM John de Kluiver en zijn team van harte met dit mooie resultaat. Dat dacht ik ook. Dit was hem, uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met heel veel gezelligheid en informatie voor Zandvoort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 You missing all only know you love her when you let her go And you let her go GFM wenst jullie allemaal fijne dagen.